Hij voegde daaraan toe dat de ECB het helemaal niet erg vindt als enkele banken alsnog omvallen. Daarmee zou volgens de minister duidelijk worden dat de ECB het onderzoek heel serieus neemt. Ajax heeft de koppositie in de eredivisie overgenomen van Vitesse en is daarmee winterkampioen. De Amsterdammers wonnen vanmiddag op de valreep in Kerkrade met 2-1 van Roda. De twee doelpunten werden gemaakt door de 17-jarige debutant Jairo Riedewald. De tweede goal viel in de extra tijd. Ajax heeft net als Vitesse 37 punten uit 18 wedstrijden... maar een beter doelsaldo. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer buien. Het is een graad of 9. Morgen vrijwel droog met geregeld zon bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. Het is, uh, ik vermoed dat het al een beetje naar beneden gaat...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 Steun Stichting Vluchteling. Geef op Giro 999. <tiep> e Welkom terug, tweede uur langs de lijn. Groningen NEC, Frank Wilaert. Dik half uur onderweg lijkt me beslist. Want Kieftebelt, of het nou een schot was of een hele slechte voorzet... ik wilde er eigenlijk vanaf zijn. Maar uiteindelijk zat Rens van Eijden helemaal mis. En daarmee, omdat die bal wel tussen de palen uh, ging, die voorzet... of dat schot, was Jonssen kansloos. Omdat hij geen tijd meer had om uh, fatsoenlijk te reageren op de inzet van Kieftebelt. En zo maakt Kieftabelt al dan niet gewild. Maar uh, hij is meer dan welkom voor de, de Groningers. De 3-0 voor Groningen tegen NEC. Go, de Eagles FC Utrecht. Ronald. Na 33 minuten nog altijd een 1-1 stand. Ik hoorde net steeds meer buien in Nederland. Wat dat betreft kan Deventer afgevinkt worden. Want uh, met bakken komt het uh, inmiddels uh, uit de hemel. Kansen, ja zeker. Door Utrecht uh, een fout gemaakt achterin door Herings. Valkenburg richting Ruiter. Maar de keeper redt met de benen. Toornstra heeft overgeschoten. Antonia heeft overgeschoten. En dan hebben we het wel eens een beetje gehad bij die 1-1 stand. Geen last van regen, want het is binnen het tennis. De Masters finale tussen Zeisling en Houta Galoen. Mark Brasser. Ja, en de rollen die zijn hier omgedraaid, was het in de eerste set uh, Igor Seisling die uh, veruit de betere tennisser was en waarbij alles lukte. Dat is nu uh, Jesse Hoetagalung. Het uh, momentum ligt uh, echt bij hem. Hij heeft uh, Seisling gebroken inmiddels in de tweede set en uh, hij leidt met uh, 4-1. speelt heel goed tennis op dit moment, dus uh, deze finale van de Masters in Rotterdam is er zeker nog niet gespeeld. En inmiddels ook begonnen is de bekerfinale Waterpolo tussen de mannen van UZSC en BZC in Alphen aan de Rijn, Bob van der Tak. Ja, de verwachtingen zijn al gespannen voor deze confrontatie tussen de twee sterkste ploegen van dit moment in Nederland. De nummers 1 en 2 van de competitie die hetzelfde aantal punten hebben. De teams ontlopen elkaar nauwelijks iets, dus iedereen rekent eigenlijk op een spannende finale. De wedstrijd is net begonnen, nog niet gescoord 0-0. van alweer vijf jaar geleden, Amy MacDonald. This is the life. A go Eddie Eagles, FC Utrecht, Ronald van der Geer. Nog acht minuten tot aan de rust bij die 1-1 stand. Met zo heel af en toe zijn opleving in de wedstrijd. Maar verder is het vooral een foutenfestival. Bij je kunt zeggen, nou, beide ploegen combineren wel aardig twee, drie keer. Maar dan is het nog echt inleveren geblazen. En heel veel momenten voor beide doelen ontstaan er dus niet. En zo wordt het een beetje een troosteloos decor. Met die regen die dus neerdaalt hier in Deventer. Bal van Ayoub. Ja, de volgende in het foutenfestival. Want die levert zomaar in. Randsafs op het gebied van Van der Linden. En dit is wat Goa Eagles wel graag heeft. Dan de bal veroveren. En raads het snel via Houtkoop en dan Antonia probeert eruit te komen. Poging Antonia werd nu geprobeerd. Maar die werd teniet gedaan door Marquiet. Nu heeft Antonia de bal in de as van het veld. En speelt hij houtkoop. Die andere vleugelspeler dus aan de linkerkant. Aanname is goed zeg van Valkenburg. Die daar staat met Herings in het Zaschopgebied. Toch die bal kan aannemen. Met een halve holmaal probeert om Ruiter te verschalken. Maar de bal gaat naast de goal van FC Utrecht. Dus weer eens even een opleving van de Goed Eagles. Waarvan je dan kan zeggen. En dat is positief bedoeld. Daar heeft Eagles er meer van dan Utrecht van die oplevingen. Tornstra nu namens FC Utrecht. Kijkt om zich heen. Vindt oor aan de linkerkant. Maar het speelt zich allemaal af. Een meter of drie, vier. Over de middenlijn vervolgens Tornstra, Ja, die kun je wel om een boodschap sturen. Als het gaat om een steekbal. In eerste instantie wordt die actie nog teniet gedaan door vriend. Dan vervolgens is het um, Bacek, die weg is aan de linkerkant. Komt niet verder, moet weer terugspelen naar Oor en zijn voorzet. Vervolgens vanaf uh, de linkerkant is een uh, makkelijke prooi voor uh, Elroy Room. De keeper van uh, de go Eagles. heeft die bal, ondanks dus natte handschoenen, te pakken. Maar die bal van Toornstra, ja, dat verraadt toch wel de klasse die uh, Toornstra in uh, beide benen heeft. Het is dat er een uh, sliding was van een uh, go Eagles -and verdediger Anders had er wellicht een aardig moment voor Utrecht uit kunnen komen denk dat het Teamers was, die goed reageerde op die bal van de Tornstra. Eagles heeft nu weer de bal via de centrale verdedigers. Toerluch aangespeeld, nog altijd op eigen helft. Smit rechtsback, probeert maar weer eens de diepte te zoeken. Antonia reageert niet adequaat. Dat doet Markiet op zijn beurt wel. Maar de bal gaat wel terug naar zijn keeper. Robin Ruiter, die dus al twee keer in een-op-een -een situatie de baas was. Hij kon twee keer met de benen redden. Eén keer op Antonia en één keer op Valkenburg. En nu zie je de besluiteloosheid bij go eagles als Toerluch de bal krijgt in de middencirkel en denkt, ja, ik zie het ook niet meer. Ik speel hem maar terug naar uh, Rome. We gaan richting de rust. Nog een uh, minuutje of vijf bij een 1-1 stand in Deventer. Op de tribune in de Euroborg Erwin en Ronald Koeman. En ze worden vermaakt, hè Frank Wieland. Door Groningen in ieder geval, ja, want dat staat met 3-0 voor na 40 minuten voetballen. en Het lijkt een beetje op een soort revisie van de eerste competitiewedstrijd tussen deze twee. Toen dacht NSC ook dat ze best aardig meededen. Maar iedere bal die Groningen tussen de palen schoot, die ging erin. En dat gebeurt eigenlijk vandaag ook weer, want Groningen is niet fantastisch. Maar iedere bal die tussen de palen gaat, die tot nu toe werd omgezet in een doelpunt. Nu proberen ze het weer over de rechterkant erdoor te komen via Adorjan. Die komt niet verder dan Kolwijk. Die staat tegen zijn eigen achterlijn aan dan te verdedigen. Krijgt daar wat hulp van Leibaker-Bessie. En Janscher en Kolwijk dan uiteindelijk weer zelf in dat driehoekje. Maar leidt als laatste dan balverlies. En dus Groningen weer diep op de helft van NEC. De bal overgenomen. Nog steeds aan de rechterkant met Manjasko onder andere. Kost iets die daar komt helpen. Manjasko op aangeven dan van Kielem houdt wel de bal binnen. Jonssen is er dan als eerste bij. Randje van zijn eigen doelgebied. En dan kan NEC van de goal afkomen. Maar bij de Nijmegenaren sinds die 3-0 is nog maar heel erg weinig serieus gelukt. Ja, Han Baks kreeg nog een goede paas van Vermel. Die was er in één keer ook door. Randje strafschopgebied. Wilde de bal over bizot heen wippen. Dat lukte wel. Maar mikte naast. Dat was een goede kans voor NEC om nog in ieder geval het idee te hebben. Dat ze nog wat in de wedstrijd te, te doen hadden als dat 3-1 was geworden. Daarna heeft eigenlijk Jaan Baks alleen maar ongelukkige acties gemaakt. Nu zou de bal goed kunnen vallen, bijvoorbeeld bij Hemlijn. Maar uh, dat gebeurt niet. Jan Baks is er dan alsnog door. Heeft dan veel bewegingen nodig, veel tijd nodig. En achter hem staat uh, vervolgens Hemlijn te balen als een stekker. Want als Jan Baks de bal heeft, dan is hij met van alles bezig. Behalve de spelers in zijn omgeving, die allemaal de ruimte hebben om iets te kunnen doen. En dan uh, gaat die bal uiteindelijk een totaal andere kant op. Zoals nu bijvoorbeeld over de achterlijn bij Groningen. Bizot neemt een doeltrap. Er zijn nog een, een kleine. Vier minuten te spelen in de Euroborg Groningen leidt comfortabel tegen NEC 3-0. Een kwart wedstrijd zit er bijna op bij het waterpolo: de bekerfinale UZSC tegen BZC. Bob. Ja, het is nog 10 seconden om precies te zijn in de eerste periode. Het staat 2-1 voor BZC, de landskampioen uit de Borculo die iets sterker is en nu op 3-1 komt. Jazeker, Lars Schottenmaker van heel dichtbij verschalkt Ruben Hoepelman, de keeper van UZSC. En zo is de marge opnieuw 2. Dat was hij er net ook al door twee treffers van Matthijs Lucas. Joep van de Berselaar benutten een strafworp voor UZSC. Maar nu is het toch weer een verschil van 2 door deze treffer van linkshander Lars Schottenmaker. 3-1 voor BZC. En uh, UZSC heeft dus wat opstartproblemen. Zoals dat gisteren eigenlijk ook al was in de halve finale toen de Utrechters ook niet goed begonnen. Maar uiteindelijk wel ruim wonnen van MNC Dordrecht 15-8 toen de eindstand. Voor UZSC is het trouwens de allereerste keer in de bekerfinale. Sterker nog, heren 1 van de Utrechtse club heeft überhaupt nog nooit een prijs gewonnen. Het zou dus een historische zondag kunnen worden voor UZSC. En ook. Een klein beetje voor de coach, voor Robin van Galen. Maar uh, ja, zover is het dus nog niet, want uh, die eerste periode is inmiddels afgelopen. En het staat 3-1 voor BZC, dus de ploeg uit Utrecht heeft nog wat werk. De meeste reacties vanmiddag komen binnen op het tenniscommentaar vanuit Rotterdam. En daar zitten opvallend veel huisvrouwen tussen, Mark. Wat uh, wil dat zeggen, Harry? Dat het heel erg opwindend klinkt. <laughs> en ze willen ook dat je candlelight doet vanavond. Kan dat? Tuurlijk. Als Jan van Veen niet kan, dan kun je mij daar uh, zetten. Het is uh, 4-3. Ik kan ietsje harder praten, want beide spelers die gaan van, uh, van helft wisselen. 4-3 in het voordeel van uh, Jesse Houta dat nog wel. Maar uh, hij stond 4-1 voor. Hij is teruggebracht. Zojuist heeft hij een beetje aan zichzelf te wijten, speelde speelden een moeizame service game. De eerste service liep niet helemaal lekker. Sloeg op 40 gelijk. Ook nog een keer een, een dubbele fout. Drie breakpoints kreeg hij in totaal tegen. Nou ja, derde breakpoint was inderdaad raak voor Igor Seisling. Die dus op een 4-3 achterstand staat. Goed eerste set heeft gewonnen. En dus gaat het in deze tweede set gaat het weer op, op service. Het is dus een partij, aantrekkelijke partij. Een partij ook tussen twee spelers. Die volgend jaar allebei met een nieuwe coach de wijde wereld in. Gaan. Igor Sijsling heeft gebroken met zijn coach Joaquin Munoz, de Spanjaard. Ja, het klikte niet echt op de momenten dat het wat minder ging met Igor Sijsling, Als hij in een moeilijke periode zat, een Nederlander, als hij als wat tegen zat, veel wedstrijden verloren, ja, dan had hij juist geen, stone, geen steun aan Joaquin Munoz. En die heeft hij ingeruild nu voor oud-prof Michel Koning. En ook Jesu Dagalun heeft een nieuwe coach. Dat is de Belg Tom de Vries. Ja, die werkte net over de grens in België in maas -Eik. Daar heeft hij een tennisschool nou, Jesus de Galoen die woont in, in Limburg. Dus dat is, voor hem is dat ook een vrij praktisch probleem. Dat hij niet meer zo ver uh, hoeft te reizen. Niet meer uh, naar Nederland moet, naar Almere moet. Maar nu ook zijn, wedstrijden, zijn trainingswedstrijden. En uh, kan gaan trainen in, uh, in België. Goed, uh, Igor Seisling gaat serveren. Staat uh, 4-3 achter. Jo, moet nee. zijn service game houden. begint trouwens met een dubbel fout. Moet zijn service game houden om er 4-4 van te maken. Slotfase, eerste helft. Goal. Igor Igor's FC Utrecht. Ronald van der Geer. Het bal bezit voor uh, FC Utrecht. 1-1 stand. Nog zeven seconden en dan zal er wellicht een uh, minuutje bij komen of misschien niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, de vierde man gemist met het uh, bord dat hier omhoog stak. Utrecht probeert het nog een keer. En ook valt uh, terecht te komen op de helft van de Golden Eagles. Dat lukt niet. Toulouse mag ingooien. Nou, nog één keer dan uh, misschien de thuisploeg. Nee, Rijstijk loopt zich dan ook uh, vast op een muur van Utrecht verdedigers. En dan uh, kan ik uh, tevens meedelen dat er geen extra tijd is in Deventer. Want uh, Wiedemeyer vindt het genoeg wat betreft de eerste 45 minuten. De start was uh, veelbelovend, dan na 4 minuten. Badjack met de 1-0 voor Utrecht. Krijsdijk een minuutje of tien later met de gelijkmaker. En daarna is er eigenlijk in deze wedstrijd niet zo heel veel meer gebeurd. Misschien in de tweede helft. Misschien wordt het allemaal nog beter. Daar dus 1-1. Het is 3-0. Rust ook bij Groningen NEC. Rode Ajax al afgelopen daar bij het 1-2. In de eerste divisie zijn dit de tussenstanden. Den bosch Emmen is 2-1 en Volendam-Fortuna 0-1. Altijd op 1, langs de lijn.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 Een duetje, Michael Bublé en Brian Adams, after all. Ja, een duetje inderdaad. Zeisling uh, tegen Hoet Galung, Mark. Ja, tweede set uh, inmiddels gespeeld. Set gewonnen door uh, Jesse Hoetegalum. Toch verrassend. Uh, hij stond een breek voor Hoetegalum, maar werd teruggebroken. Het werd uh, 4-3 en nog wel in zijn voordeel van Hoetegalum. Sijsling uh, ging serveren na die breek. Had er 4-4 van moeten maken, maar ja, leverde zomaar weer zijn zo service game in. Ja, werd hij eerder in de set op uh, Love gebroken. Dan haalde hij dus niet één punt. Nu we hij maar één puntje in, uh, in die game. Het werd 5-3 voor uh, Jesse Hoetegalum. En die heeft uh, de set zojuist uh, uitgeserveerd. Sijsling ja, lijkt een beetje af en toe zijn. Focus oh. kwijt te zijn. Irriteert zich af en toe ook een beetje aan, aan een, hele kleine dingetjes. Dat zie je dan meteen aan zijn ja, lichaamshouding, zijn houding op de baan. Maar goed, er is natuurlijk nog niks aan de hand. De eerste set 6-1 in het voordeel van Sijsling. Tweede set 6-3 voor Jetsen Ruta oh. We krijgen dus een derde en beslissende set. Uh, wij melden uh, een. 20 minuten geleden, dat Louis van Gaal door Tottenham Hotspur is benaderd. Hij zou met onmiddellijke ingang kunnen beginnen. Dat is het nieuws van de NOS. Ik denk dat collega Jack van Gelder rond heeft zitten bellen. Ja. En er wel bondscoach bij blijven. Dat wil Tottenham dan. Dat ja. Hij mag bondscoach blijven, maar wel meteen beginnen als coach. En als ja. hij dat niet wil. Dan mag het ook volgend seizoen en dan stellen ze een interim aan. Ja, we hebben Louis van Gaal gevraagd om te reageren. Die is op vakantie, dat uh, doet hij niet. Um, maar, en we hebben ook Van Oostveen van de KNVB gevraagd te reageren. Die reageert ook niet. Maar uh, neem van mij aan dat uh, Van Gaal niet nu interim trainer wordt van Tottenham Hotspur. Maar dat hij het wel een mooie aanbieding zal vinden. Om, uh, want Premier League heeft hij altijd willen werken. En hij heeft het voor het kiezen toch, of hij het nu doet of volgend seizoen. Dus... Dat komt dan rond. Ja, nee, maar het zou toch ook verschrikkelijk afleiden. Als je zo'n club. Uh, als je daar begint. dan werk je niet 40 uur. dan werk je wel, wel, wel 120 uur in de week. Daar kan je het Nederlands zelf ook niet bij, uh, bij doen. Dus uh, dat is uh, mooi werk voor. na dit WK. Rode um, JCA. Ajax, dat werd naar een Rusland van 1-0-1-2. En uh, de doelpunten werden gemaakt door Dijkhuizen... en natuurlijk die 1-1 en 1-2 in de slotfase van Riedewald. Ja, het was de wedstrijd van Jairo Riedewald. En de invaller van Ajax maakte zijn competitiedebuut... en scoorde dus twee keer Arno van Meulen. Die sprak met hem. Jairo, van tevoren zeiden ze tegen mij dat je uh, linkerverdediger kunt spelen... Uh, op zes, noemen ze dat bij Ajax, centraal achterin. Maar dat hebben ze allemaal verkeerd gezegd. Je bent gewoon een uh, goalgetter volgens mij. Twee doelpunten bij je debuut. Ja, dat is natuurlijk leuk. Uh, ik, ben, ik blijf nog steeds wel een verdediger. En uh, ja, vandaag moest ik mee naar voren. Toch iets ombuigen van die 0-1 achterstand. En, of 1-0. En uh, ja, het is gelukt. Beschrijf die doelpunt is. Ja, ik ging gewoon mee naar voren. Ik kwam in de 16. En uh, ik dacht, als hij, als hij nu voor mijn voeten komt, dan geef ik alles. En uh, ja, toen gaf ik een sliding. Het tweede doelpunt was een voorzet. En uh, volgens mij Joël kopte hem. En ik dacht al dat hij daar zou komen, dus ik loop een beetje naartoe. Ik kom voor mijn man en ik schiet hem gewoon in.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 Ja, ik had het net gehoord. Uh, hij noemde Bergkamp op, Davy Klaassen. Maar uh, ja, laten we hopen dat ik ook zo'n talent mag zijn. wordt een, een, een bijzondere kerst op deze manier, denk ik, de komende dagen. Ja, echt waar. Uh, ik denk dat ik veel te vertellen heb... en dat mensen omheen me ook uh, graag mee willen praten. Jairo ja, Riedewald, uh, hij had het er zelf al over. Hij komt in een illuster rijtje van Ajax-debutanten die scoorden. Weet jij ze uit je hoofd? Er zijn een paar hoofd, hele beroemde bij. Kruif van Basten. Ja. Ronald de Boer, ja. Brian Roy. Davy Klaassen was de laatste, die noemde Riederwald ook ja, ja. al. Uh, ik heb het even opgezocht. Siem de Jong bijvoorbeeld ook, Patrick Kluivert. Inderdaad, Ronald de Boer, Brian Roy. En de grootsten zijn inderdaad van Basten en Kruif. Ik had Bergkamp nog niet gevonden, maar ik hoorde dat die werd genoemd. Dus die zal dan ook wel ja, daarbij past worden. Past er ook wel mooi in, vind je niet? Ja, het is een ongelofelijk rijtje. Ja. Het Waterpolo, de tweede periode tussen UZSC en BZC. Bob. Ja, BZC de betere ploeg in deze wedstrijd. Nog steeds, ook in die tweede periode. De stand is inmiddels 4-2. De marge dus nog steeds 2. En BZC gaat nu in de aanval. En probeert dan de score nog wat op te voeren met Lars Reuten. Maar die verspeelt dan de bal. En dan kan UZC misschien een keer wat doen. UZSC, moet ik zeggen. Ja, Het is wel aardig om te zien het verschil in speelwijze. BZC speelt met een vaste mid voor. Matthijs Lucas is dat. UZSC doet dat niet bij de Utrechters. Zijn er meer positiewisselingen. Coach Robin van Galen wil met zijn ploeg dynamisch waterpolo spelen. Met veel snelheid en creativiteit. Hetzelfde systeem dus dat van Galen ook speelt met het Nederlands team. En UZTC is wat dat betreft een blauwdruk voor Oranje. Maar in deze wedstrijd is het toch BZC dat de bovenhand voert in deze wedstrijd uh, met een voorsprong dus van uh, 4-2. BZC is ook wat meer een ervaren ploeg, speelt al een aantal jaren om. De prijzen is de landskampioen van de afgelopen drie jaar. En voor UZSC is het dus uh, de eerste grote finale, de eerste bekerfinale. en Misschien dat de spanning toch ook een rol speelt. Nu gaat UZSC wel uh, proberen om tot scoren te komen. Bal op de lat en dan uh, komt er misschien nog een rebound. Nee, die komt er niet. Tim Reuter raakt, raakt de lat en dan is het bal bezit voor Robert Berskers, de keeper en ook aanvoerder dit seizoen van BZC, de ploeg uit Borkulo die nu weer in de aanval gaat over de rechterkant met Niek van der Molen. Dan uh, iedereen in uh, voorwaartse uh, richting uit uh, Borkulo. UZTC uh, verdedigt dan natuurlijk weer. En dan uh, is er een overtreding gezien door de scheidsrechter Vrije Worp voor BZC. Dat dus leidt met 4-2 nog twee minuten te spelen in de tweede periode. Rodi SC verloor in de slotfase van Ajax. Jairo Riedewald hebben we al gehoord. Maar interim trainer Rick Plum van Rodi C begrijpt vlak na de wedstrijd eigenlijk niet hoe zijn, hoe zijn ploeg de drie punten kon weggeven. Ja, het is echt als een mogenslag aangekomen. Je staat een paar minuutjes voor het einde van de wedstrijd. Sta je nog met 1-0 voor. Aan het eind van de rit heb je 0 punten. Dat komt hard aan. Is het toeval dat zo'n invaller die goals maakt, of is het toch iets, ja, iets bijzonders? Ja, bij ons maakte ook van de week een, een invaller een doelpunt. Ik weet niet of het bijzonder is. Ik, uh, ik probeer het vanuit ons team te analyseren. En we hebben een spellenvatting en dan moet je gewoon bij je man staan. Dan moet je gewoon je, je taak uitvoeren. En op dat moment uh, ja, ontglipt er eentje en dan, dan heb je mee je netje liggen. Ja, dat is gewoon niet, dat het, zo kort voor tijd mag je dat doelpunt zeker in een spellenvatting niet tegenkrijgen. Je moet uh, laat een centrale verdediger wisselen. Bonavacia die is uh, geblesseerd. Is dat dan ook heel vervelend in die slotfase? Ja, dat vind ik absoluut vervelend. Op dat moment staat de organisatie prima. Hij bewaakt het ook goed. En als je in de laatste linie moet, uh, moet gaan wisselen... dat wil je eigenlijk nooit. Maar het was nooit gedwongen. Hij kon niet verder. Dat had, had hij al eerder aangegeven. Dus het was een noodgedwongen wissel... Uh, waardoor ik uh, Luix in moest brengen voor Bonifacia. Maar het, heeft een, het gaat altijd ten koste van een stukje organisatie. En Kees moet invallen in een wedstrijd... waar het op het van de snede is. Ja, heeft hij die, die scherpte dan op dat moment? Ja, dat hoop je wel. Uh, ja goed, als ik de doelpunten zie, dan moet ik helaas... Uh, en don't know. Jullie waren ontzettend dichtbij een sensatie. Zeker nog met Vitesse in je achterhoofd. Dan was het een, een fantastische week geweest voor de winterstop.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 Dan moet je nog meer killer zijn en, en die bal dan desnoods maar het stadion uitschieten. Na de winterstop weer gewoon terug in jouw functie? Ja, dat is, uh, dat is, wel, het, uh, dat is wel wat mij medegedeeld is aan het begin van de week. Uh, ik heb uh, gezegd uh, dat ik dit doe. De directie heeft mij dat gevraagd. Ik doe dat deze week, deze, de twee wedstrijden. En uh, zou er een andere situatie zich voor gaan doen, dan zie ik dat wel. Ik ga er nu op dit moment niet vanuit. Ik denk dat er 3 januari een nieuwe man voor de groep staat. Dat zei Rick Plum, die als tijdelijke hoofdcoach van Rode JC... dus bijna won van Ajax, maar toch nog verloor. De Nederlandse Oostenrijkse skier Marcel Hirscher... heeft voor de tweede week op een rij een om aan de wereldbeker gewonnen. Nadat hij vorige week in Val d'Isère de snelste was... was hij ook in het Italiaanse Alta Badia... Ongenaakbaar. Hirscher kwam tot een totaaltijd van 2.37.45. En daarmee hield hij de Fransman Pintorro en de Amerikaan Ligeti achter zich. De Noor-Axel Swindal werd dertiende... maar blijft wel leider in de algemene wereldbeker rangschikking. Dit is Radio 1. Het is half 4 geweest, Jeroen Zepkema. Het KNMI heeft voor de dagen voor kerst code geel afgegeven voor de kustprovincies. Er is daar een kans op buien met zware windstoten...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 ALB verkeersinformatie. Langs de westkust en rond het IJsselmeer is er de komende uren kans op zware windstoten. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A76, geleen richting Heerlen. Tussen geleen en schinnen staat 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op op de A76 richting geleen staat voor geleen 2 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Met voetbal en waterpolo en tennis in het topsportcentrum in Rotterdam is de beslissende derde set tussen Igor Seisling en Jesse Houtakalung. Wie wint de Masters, Mark Brasser? Ja, dat is uh, nog niet uh, te zeggen, Henry. ...in de eerste set dat dat Igor Seijsling vrouwen makkelijk zou worden... ...dat hij zijn titel van vorig jaar vrij makkelijk zou gaan prolongeren. Nou ja, in de tweede set, zeker aan het einde van de tweede set... ...zagen we toch dat ook Igor Sijsling wel wat, wat kwetsbaar is... ...en ook wel zijn foutjes maakt, zet gewonnen door Jesse Houta Galung. En nu is het 2-1 en aan het begin van de derde set zitten we dus 2-1... ...in het voordeel van Igor Sijsling als Jesse Houta Galung serveert. Er is nog niet zoveel over te zeggen. Dubbele fout nu van Jesse Houta Galung. 30 gelijk betekent dat. Zet hij zichzelf... Toch weer een beetje, een beetje onder druk. Uh, de service heeft hier af en toe uh, wat problemen mee. Is niet zijn eerste dubbele fout uh, in deze partij. Ja, dit zijn toch momenten waarop je hem, uh, hem niet wil slaan. 30 gelijk op je eigen service. Je weet dat je het volgende punt moet binnenhalen. Dat je anders op breakpoint tegenkomt. Ja, maar goed, dat heeft hij aan zichzelf te wijten. 2-1, dus drie games gespeeld in de derde set. Het is 2-1 in het voordeel van Igor Seisling. Jesse de serveert om maar 2-2 uh, van te maken. Tweede helft begonnen. Goed, Igor FC Utrecht. Ronald. Ja, een minuutje geleden bij een 1-1 uh, stand. Terwijl de regen nog altijd neerdaalt hier op de Adelaarshorst. Kijken of de twee ploegen er in elk geval iets leukers van kunnen maken dan het eerste bedrijf. wedstrijd in Utrecht eerder dit seizoen eindigde ook in 1-1. Alleen zat er toen volgens mij met name van Goa Eagles toch wel een stuk beter voetbal aan vast. Lukte de Deventer onder leiding van Foukeboy nu niet. Wel in de aanval, zei het voor kort. Want de bal wordt door Timothy de Rijk over de zijlijn gespeeld. En dan mag Goe Eagles aan de linkerkant bij dus die 1-1 stand gaan ingooien. Het is even zoeken naar iemand... ...die uh, ja, in elk geval aanspeelbaar is. Het moet een paar etages terug. Toeloetjes terug naar Van der Linden, de aanvoerder... ...de centrale verdediger. Ziet eigenlijk ook zo snel, omdat Utrecht eruit komt... Uh, ...geen mogelijkheid voorwaarts. Dan maar even achterwaarts naar uh, Rome, de keeper. Dan komt uh, Vriend zich melden, dan komt Van der Linden zich melden... ...maar zegt Rome, ik ga het uh, toch maar eens proberen... ...om uh, lang die Erik Valkenburg te bereiken. man die dus stand-in is voor uh, Marnix Kolder... ...de spits van uh, Go Eagles, maar die zien ze voor de winterstop... ...nou ja, dat is nog alleen vandaag uh, niet meer terug. En dus is uh, Valkenburg... Te Stent in. Nu uh, Utrecht dat de bal ontvangt via Oor. Een voorzet vanaf de linkerkant. Die dan uh, door uh, Van der Linden wordt weggewerkt uit het strasselgebied. Niet goed verwerkt wordt door Friends. Oor ontvangt weer. En uiteindelijk in een 1 op 1 duel met uh, Smit. Is uh, degene van uh, Go Eagle. Smit dus degene die hem ook als uh, laatste raakt. Ik denk dat uh, Utrecht een corner uh, mag gaan nemen. Dat is al uh, de zesde van uh, deze wedstrijd. Maar bij Frank Villa, het gebeurt heel veel vanmiddag. Ja, want binnen vijf minuten na de rust wordt het 4-0 voor Groningen. En een mooie goal hoor van Michael De Leeuw. Een uh, voorzet, eigenlijk een aanval die begint over de linkerkant. Bij Thierry. Uh, die ziet aan de rechterkant. Manjasco helemaal vrij staan. Halverwege de helft van NEC. Die twijfelt niet. Die zet die bal meteen voor. En dan. Nou, of het nou een hakje is, ja, hij draait hem zijn als het zegt. Een briljant doelpunt. Even nog een keer kijken. Heerlijk zeg. Johnson kansloos werkelijk op die actie. En nou ja, bij Groningen kunnen we rustig stellen. Alles lukt wat Groningen aanraakt vandaag. En bij NEC lukt helemaal niets. En dan kun je binnen 50 minuten zeggen. Uh, het wordt een dagje Groningen in de Euroborg. Heerlijk doelpunt. Die eerste was ook al zo mooi van uh, De Leeuw. Maar deze overtreft hem nog drie dubbel over en dwars. 4-0 voor Groningen tegen NEC. We gaan weer naar Ronald. Ja, bij de buurman is het gras altijd groener. Dat uh, gaat uh, nu wel heel dik op. Uh, verwennerij dus in Groningen. Dat is hier niet het geval. 1-1 stand. Na 49 minuten als Goedigo's zich maar weer eens meldt op de helft van FC Utrecht. En nu via Smit mag gaan ingooien. Meter of 15 over de middenlijn aan de rechterkant. Toerdoetje in beweging. Die trekt dan Toornstra mee. Dan uh, ontstaat er wel een gat op het middenveld bijvoorbeeld voor Overgoor. Maar die wordt uh, niet gevonden. De bal gaat wel terug naar Antonia. Vervolgens uh, Toerdoetje. En die gaat uh, verplaatsen naar Van der Linden in de as van het veld. Op de middencirkel staand... En vervolgens een steekbal het strafstopgebied in. Maar die bal wordt gevangen door de wind. Krijgt daardoor extra vaart. Spelers van de Go Eagles kunnen alleen maar kijken naar die poging van hun aanvoerder. En de man die hem uiteindelijk nu in de handen heeft is Robin Ruiter. Keeper die zich dan wel kan onderscheiden. Omdat hij nou eenmaal twee keer getest is in een 1 op -een duel in de eerste helft. En twee keer eigenlijk wel zijn mannetje stond. Met de benen kon redden. Die Ruiter toch wel een constante factor. In de goal bij FC Utrecht. Zijn lange bal wordt doorgekopt door Marquiet. Komt bij oor aan de linkerkant. Baciek nu ook even uit. Spits weg aan die linkerkant. Heeft de bal vrij. Duurt erg lang voordat hij met een voorzet kan komen. Wordt uiteindelijk aangeraakt. En dus inleveren weer bij Goed Eagles. Van der Linden wordt onder druk gezet door Toornstra. Komt daar nu wel aardig uit. koop, wil terugspelen op Toerluch. Het blijft bij Willen. Want er zit een Utrechtbeen tussen. Maar slechts op onthoud. Want Eagles lijkt er dan weer uit te komen. Dan pakt uh, Utrecht weer over. Van der Madel nu gevonden aan de rechterkant. Op vijandelijke helft. Uh, Baciek, de man dus van de goal na vier minuten. In het trastopgebied. Wel heel ver aan de rechterkant. Geeft een voorzet. Ja, die wordt door Van der Linden nog getoucheerd. En gaat dan gevaarlijk richting de goal. Maar Iroy Room heeft al lang gezien dat die bal over de lijn is. En dus een corner voor FC Utrecht. Dat is al de zevende van deze wedstrijd. Goed Eagles heeft twee keer een corner mogen nemen. En het is Tommy Hoor die zich meldt voor die hoekschop vanaf de rechterkant. De Rijk, Herings. Het zijn de mensen met lengte. Ze zijn inmiddels voorin bij FC Utrecht in afwachting van die corner van Tommy Oor. Maar Van der Linden daar komt de bal weg. Brengt terug. En dan uh, Ayoub aan de linkerkant. In de buurt van het strafschopgebied. Kap, twee man uit. dat doet die knap. Legt terug op uh, Marquiet. Die heeft dan wat veel tijd nodig om tot een schot te komen. Dat schot kan geblokt worden door uh, Valkenburg. Utrecht houdt wel het balbezit via Ayoub Tot nu, want nu is men de bal kwijt. En kan de Eagles gaan uitverdedigen. 50 minuten bezig in de Adelaarshorst. 1-1 is de stand. De bekerfinale waterpolo is halverwege. Bob van der Tak ja, en uh, Robin van Galen, de coach van UZTC, zal zeer ontevreden zijn over hoe de wedstrijd tot nu toe verloopt. Want zijn ploeg staat vier doelpunten achterhalverwege. 6-2 is de tussenstand na twee periodes. Door uh, twee treffers van uh, Jesse Koopman. Erg fraai gescoord, twee keer door uh, deze nieuweling bij BZC. En zo uh, ja, lijkt het al uh, een klein beetje beslist. Alhoewel je altijd uh, voorzichtig moet zijn in het Waterpolo met dat soort uitspraken. Het kan snel gaan, maar goed, BZC, ervaren ploeg die zullen dat niet zo makkelijk uit handen geven, schat ik zo in. En Van Galen heeft zijn mannen net nog even opgepept... in die pauze die er altijd is tussen de tweede en de derde periode. En dat zal hard nodig geweest zijn, kan ik me zo voorstellen. Want de ploeg uit Utrecht heeft niet laten zien... wat het kan in die eerste twee periodes. Nu het begin van de derde periode. En dan ligt de bal in het midden en heeft UZSC hem te pakken. En dan kan de ploeg uit Utrecht dus in ieder geval de eerste aanval gaan doen... in deze derde periode. En het zou prettig zijn voor de ploeg uit Utrecht... en eigenlijk ook voor de wedstrijd... Als dat een doelpunt oplevert. Nu gaat Tim Reuten wat proberen. Hij heeft de bal in de linkerhand. Gooit hem dan naar Roland Spijker. Die uh, ziet een overtreding op zich gemaakt worden door Lars Schot te maken En zo blijft het balbezit voor UZSC. Kasper Landenweert kan misschien uithalen. Nee, doet hij niet. Tim Reuten dan. Er moet een keer een schot gaan komen. Dat komt nu, maar dat wordt dan weer gesmoord door BZC achterin. En dan verspeelt Tim Reuten de bal. En dan kan BZC dus verder in deze wedstrijd. Ja, zo is het in de eerste twee periodes toch ook regelmatig gegaan dat UZSC aanvallend te onmachtig is, te weinig laat zien om echt een vuist te kunnen maken. En tegen BZC kom je dan in de problemen. Nu de ploeg uit Borculo met Lars Schottenmaker. De linkshander, die uh, wordt fel op de uitgezeten. Probeert dan uh, Thomas Lucas te bereiken. En die uh, bereikt hij ook. En Lucas scoort. Ja En dan uh, wordt het dus uh, nog minder spannend, zou je kunnen zeggen, in deze wedstrijd. 7-2 nu al voor BZC. Ik zei aan het begin van deze wedstrijd, iedereen rekent op een spannende wedstrijd. Maar voorlopig is het dat, allerminst. 7-2 voor BZC aan het begin van de derde periode. Frank Wielaert. De eretreffer wordt gemaakt door Hemlein. NEC komt terug tot een 4-1 achterstand. Groningen met name Michael De Leeuw is de beste op het veld. Hij maakt al twee goals. Twee hele mooie goals. Nu probeerde Jahan Baks dat. Hij gleed. Hij glibberde alle kanten op. En uiteindelijk dacht hij. Oh ja, de vorige keer stond Hemlein achter me. En die was boos dat hij hem niet kreeg. Dus gaf hij hem nu wel een hemlein. En die schiet een streep achter Bizot. De treffer is daar voor NEC in de Eureborg. Maar het is nog wel 4-1 voor Groningen. En Ronald van der Geer beklaagde zich. Het gras is altijd groener bij de buurman. Maar hij heeft een heerlijke spannende wedstrijd, Ronald. Ja, qua stand is dat zo, uh, Hugo. Maar uh, je wilt er ook af en toe wel eens wat hebben om te genieten. En daar is eigenlijk heel weinig te genieten vandaag in uh, de Adelaarshorst. Dit is een overtreding van uh, Rijsdijk op Toornstraat. Dat betekent dat uh, Utrecht een uh, vrije trap uh, mag uh, gaan nemen. Dat gebeurt een meter of vijftien over uh, de midlijn. Overigens was het Diemers die uh, naar de grond werd uh, gewerkt. Sorota gaat uh, die vrije trap nemen. Nee, dat zou ik ook maar overlaten aan Toornstraat. Want dat is toch echt een, een betere trapper. Die bal ligt dus klaar. Iets aan de rechterkant. De centrale verdedigers. Nou, Alleen Heris kruipt nu mee naar voren. Uh, voor de rest is er nog niet zoveel veel te melden. Van Utrecht in vijandelijke strafstapgebied. Die bal gaat ook weer naar achteren. Naar Van der Madel. Nou gevonden. Een afspeelpunt. Dat is uh, Timothy de Rijk. De centrale verdediger. Speelt hem naar Bacek. Aan de linkerkant van het veld. Snelle combinatie met uh, Oor zou kunnen. Nee, Oor gaat versnellen. Komt richting de achterlijn. En sleept daar dan. Corner nummer 8 uit voor uh, FC Utrecht. Na 57 minuten. Met die 1-1 stand. Torstra uiteraard, degene die uh, die corner gaat nemen. En daar komt uh, de luchtmacht van Utrecht zich weer melden. Marquiet, zie ik, De Rijk en Herings. zijn uh, allemaal in het strafstopgebied voor Room. Die uh, probeert te organiseren. Uh, Bacek is daar natuurlijk ook. En Ayoub kleine man, zorgt dan voor uh, wat uh, rumoer in dat strafstopgebied. Bal smoort een beetje in de buurt van Herings. En kan ook Odegels weer worden weggewerkt over de zijlijn. denk het wel dat uh, Utrecht het uh, balbezit dus houdt. En via Sorota nu aan de linkerkant rond de middenlijn gaat ingooien. Moet nog even wachten tot er wat mensen van Utrecht terug zijn. Iedereen weer in positie staat. Zodat er eigenlijk weer volgens het originele speelplan van Jan Wouters gespeeld gaat worden. Daar zal hij toch wel wat tijd voor nodig hebben gehad, Wouters. Want hij is met twee bussen hier gekomen. Eén bus met beschikbare spelers. En een andere bus met spelers die door of lichamelijk ongemakken. Of juridische aspecten niet beschikbaar zijn. Dat zijn toch ook een man of negen, bij FC Utrecht. Ja, die zijn met een aparte bus hier, denk ik komen. Terwijl er nu een fout wordt gemaakt door Timothy de Rijk met de Rijsdijk in zijn buurt. En ja, de Rijk gaat gewoon lopen met de bal. Het is ook een man die niet heel erg lekker in zijn vel steekt. Uiteindelijk Rijsdijk tegenkomt. En als hij de bal dan dreigt te verliezen, dan moet hij dus de overtreding maken. De Belgische verdediger van de FC Utrecht. Onmacht. Dat straalt hij eigenlijk uit. 1-1 is het. Na 58 minuten. Naar nou de zon breekt door. Dat belooft misschien betere tijden. Is er al een beslissing nabij tussen Seisling en Huta Galoen? Mark. Nee, die is, er nog niet, uh, die is er nog niet, Henry. Het is 3-3 uh, in de beslissende derde set. Uh, het is Igor Sijsling die serveert. Hij heeft wel vier breakpoints uh, tegengekregen, uh, Igor Sijsling Hij heeft ze alle vier uh, weggewerkt. Juist op die momenten ja, dat hij onder druk komt te staan. Uh, serveert hij heel erg goed. Werkte twee uh, breakpoints weg met een, een goede eerste service. En twee keer uh, nou was zijn eerste service ook goed. en maakte niet vervolgens met een uh, volley af. Ja, als je hier gebroken wordt natuurlijk... Dan zou de Galo zou op 4-3 komen en mag dan zelf serveren. Ja, dan zou het zomaar de beslissing in de wet strijd kunnen zijn. Maar goed, hij heeft zijn, uh, zijn service game nog niet verloren. Hij leidt nu, het is nu een voordeel, dus voor uh, Igor Seisling, dat betekent dat hij de game alsnog kan binnenhalen. Ja, he, Jesse Huta-Galung, dat doet hij nu trouwens ook. Uh, Igor Sijsling haalt de game binnen, komt dus uh, op een 4-3 voorsprong. Het gaat dus nog steeds op service. Ja, je kan Jesse Huta-Galung niet zo heel veel verwijten op die, die breedkansen die hij dan kreeg. Toen speelde Igor Sijsling gewoon uh, heel goed. Als we even naar het jaar kijken van beide spelers, ja, dan verdienen ze het eigenlijk allebei wel om deze Masters te winnen. Uh, Jesse Hoete Galung. Uh, vier Challenger-toernooien afgelopen jaar gewonnen uh, in de top 100. Voor het eerst is zijn carrière in de top 100 gekomen. Hij staat nu daar net buiten. Hij is de nummer 101 van de wereld. Maar het betekent wel dat hij zich rechtstreeks geplaatst heeft voor de Australian Open. Het, toernooi, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. dat half januari in Melbourne wordt gespeeld. Hij heeft dus een goed en constant seizoen gespeeld. Uh, met toernooioverwinning in Tampere in Finland. Scheveningen, Cherbourg en Sambireu. Dat zijn bij de toernooi challenger toernooien dan in Frankrijk. Als we dan eens kijken naar het seizoen van Igor Seisling... begon natuurlijk met die dubbelspelfinale op de Australian Open... samen met Robin Haase, een finale die ze verloren. Maar dat was een geweldig begin eh, voor hem. Daarna was het weliswaar een beetje een wisselvallig verhaal... maar zaten er toch ook mooie dingen tussen. Bijvoorbeeld een derde ronde op Wimbledon... waarin hij nou, tijdens dat toernooi won van een speler als Milos Raonic uiteindelijk verloor door fysieke problemen van Ivan Dodig. En we hebben hem ook op Roland Garros aardige dingen te noemen. Dus beide spelers verdienen het wel om zich te laten kronen tot master. Zeker natuurlijk bij de afwezigheid van Robin Haase die op dit moment met uh, Roger Federer aan het trainen is in uh, Dubai. 4-3 in het voordeel van uh, Ico Zeisling. Het is Jeshu de Galum die serveert. Tussenstanden in de Eerste Divisie. Volendam, Fortuna Sittard is nog altijd 0-1. En bij FC Den Bosch tegen FC Emmen is het inmiddels 2-2 geworden. Het waterpolo, de derde periode, Bob. Ja, UZC is uh, wakker geworden. 8-5, nog wel de voorsprong voor BZC. Maar nu een strafworp voor de ploeg uit Utrecht. Willem Wouter Gerritsen doet dat en scoort... En zo is het 6-8. Willem Wouter Gerritsen belangrijk natuurlijk bij UZNC. Na zijn uh, buitenlandse avonturen teruggekeerd in Nederland met een bakervaring En die ervaring kan de ploeg zeker in deze finale goed gebruiken. Het vuur is in de wedstrijd gekomen. Eindelijk uh, zou je zeggen, allebei de trainers hebben inmiddels een gele kaart gehad. waar uh, waren het niet eens met uh, beslissingen van de scheidsrechters. En uh, dan gaan we even weer naar de Euroborg. Frank Willaert. Ja, goal nummer 6. En de tweede voor NEC. Daar is nog een klein half uurtje te voetballen. En uh, bij Groningen dachten ze inmiddels al dat ze aan galleryplay konden gaan beginnen. Maar Jahan Baks schiet een bal binnen van dik 20 meter achter Bizot. En uh, nou, het is nog geen aansluitingstreffer. Maar 4-2 staat toch al een heel stuk beter dan 4-0 in de Euroborg. Een NEC dus uh, op de terugweg tegen Groningen. En wij gaan weer naar Borculo, naar Bob van der Tak. Ja, waar UZSC misschien ook op de terugweg is in deze wedstrijd. Nu een aanval van BZC, maar die strandt. En dus kan UZSC proberen om, net als NEC in Groningen, ook op jacht te gaan naar de aansluitingstreffer. Dat zou goed zijn natuurlijk voor deze wedstrijd. de stand. En daar gaat inderdaad Joep van der Berselaar namens UZSC. Geeft hem aan Roland Zwijker. Roland Zwijker weer terug naar Van der Besselaar. Dan naar Joran Vrouwenvelder. Vrouwenvelder weer naar Van der Besselaar. Zo wordt de bal rustig rondgespeeld. Zoeken naar de opening, zoeken naar de ruimte voor het schot. Die is voorlopig nog niet gevonden. Dat moet dan nu zo langzamerhand toch gaan gebeuren. Nu dan Vrouwenvelder. Een goede schutter, maar nu even niet. Bal gaat over het doel heen. Heeft wel al twee keer gescoord in deze wedstrijd. Joram Vrouwenvelder die vorig seizoen natuurlijk nog bij BZC speelde in Borkulo, maar in de zomer de overstap maakte naar Utrecht. Hij speelt dus tegen zijn oude club en staat voorlopig op achterstand tegen die oude club. Tegen BZC 8-6 voor de landskampioen uit Borkulo. Tot zes uur, langs de lijn. Hilo Green, it's okay. Beslissende set en beslissende fase op de Masters in Rotterdam. Mark Brasser. Inderdaad, Henry. Twee matchpoints in het voordeel van Igor Seisling. die bij 4-3 de service van Jesse Hutagalung brak. Weer een dubbelfout van Jesse Galung daar die net uh, nu zijn, zijn back pazing mist. Hij wilde de bal voorlangs trekken bij Igor Seisling die aan het net stond maar de bal verdwijnt in het net. En zo prolongeert Igor Seisling hier zijn titel van vorig jaar. Hij verslaat Jesse Hutagalung. 6-1 won hij de eerste set Igor Seisling. 6-3 ging de tweede naar Hutagalung maar met 6-3 zet uh, Igor Seisling de puntjes in de derde set weer even op uh, de I. En dus is hij uh, opnieuw uh, de, de master. En uh, ja, dat is gezien de, de ranking en gezien het spel deze week is dat toch ook wel uh, dik verdiend. Igor Seisling, moet wel bijgezegd worden, bij de afwezigheid van Robin Haase, dat natuurlijk wel. Hij is de beste tennisser op de ranglijst voor Nederland. Maar goed, die is er niet bij, dus daar kunnen we niet over praten. Igor Seisling staat even naar zichzelf te kijken op de baan. Op het grote scherm zien we het uh, laatste punt. De vuist gaat in de lucht. De master, de Nederlandse master van het jaar 2013, komt uit Amsterdam en luistert naar de naam Igor Seisling. Soms voelt een verslaggever het op zijn water aan. Ja, er komt nog een winnaar. Nou, zeg het maar, Ronald. Ja, die komt er wel. Want er zal straks ongetwijfeld ergens verdedigend nog een slippertje worden gemaakt. Waardoor er toch nog een spits of een middenvelder profiteert. Zo'n wedstrijd is het wel. Het is nog altijd 1-1. We hebben het over Corey tegen FC Utrecht. Bij de doelpunten viel eigenlijk al vroeg in de wedstrijd. En daarna zijn er nog wel een paar van die bekende O- of a momentjes geweest. We hebben er net nog een gezien van Bacek. Een schot. Ja, nou ja, goed. Het was een, een poging. In de handen van Room belandde die. En zojuist ook Utrecht weer met een hard schot over de goal van Iloy Room. Zo meldt Utrecht zich twee keer in de buurt van het vijand... De derde keer is wellicht aanstaande als Van der Madel een voorzet moet nemen vanaf de rechterkant, maar zich een beetje verbaasd over het feit dat Houtkoop toch wel erg veel meters heeft afgelegd om hem uiteindelijk het leven zuur te maken. Betekent wel dat Utrecht weer een corner mag gaan nemen. Tommy Oor slentert nu naar de rechterkant om die bal te gaan trappen. Ook die luchtmacht steekt weer over. Misschien is dat wel het moment dat er beslissend gaat zijn wie is het beste bij spelhervattingen. Oor staat in elk geval klaar. Het is uit mijn hoofd de negende poging van Utrecht om iets te maken uit een corner. Die bal Komt bij de tweede paal, wordt ook wel gekopt door de Rijk. Maar gaat er dadelijk toch weer naast de goal van Ahead uh, Go Eagles. Wij wachten nog altijd op doelpunten. 1-1, Frank Wielaert. Ik wacht niet op doelpunten. Ik krijg ze gewoon aan alle kanten aangeboden. 5-2. de derde van Michael De Leon. Deze keer is Jonssen kansloos op uh, zijn inzet. Het is de lelijkste van de drie van uh, Michael maar dat zal worst zijn. Want de marge van 3 staat er in ieder geval weer. Daar waar ik heel stiekem zat te wachten op de 4-3 voor NEC. Geen enkele reden. Gewoon omdat dat leuk zou zijn voor deze wedstrijd. Die bijzonder aantrekkelijk is. Schitterende doelpunten hebben we al gezien. Die van Jahanbaks van grote afstand was ook al vrij. Daarna nog een vrije trap. Van Sherry van 18 meter. binnenkant paal, binnenkant paal. En vervolgens over de achterlijn rolde die er weer uit. En daarna een schitterende kans voor de Leeuw. Met een fantastische redding van Jonssen. Maar ja, dat heeft allemaal geen baat. Want inmiddels staat het gewoon 5-2. Hebben we nog 20 minuten te gaan. En is de wedstrijd al lang en breed beslist voor je idee. Maar zitten we ons dan allemaal nog kostelijk te vermaken met deze wedstrijd. 5-2 dus voor Groningen tegen NEC. Ging ik nou naar Ronald weer of niet? We gaan naar Bob van de Tak. Bij het waterpolo, Bob. Ja, 5-2, dat is ook hier het sleutelwoord, zou je kunnen zeggen. Want dat was de stand in de derde periode in het voordeel van UZSC. En dan is die achterstand dus bijna helemaal weggewerkt door de ploeg uit Utrecht. BZC stond halverwege die derde periode vier doelpunten voor. Het was 8-4, maar nu staat er 8-7 op het scorebord. En dus krijgen we hier toch nog die door mij al eerder in de uitzending aangekondigde spanning. 8-7, de tussenstand. De bal ligt weer in het midden voor het begin van de vierde periode. En het het kan dus nog heel erg spannend worden hier in Zwembad aan qua Rijn in Alfa aan de Rijn. Zou het zou ook nog spannend kunnen worden in Deventer, want Goa Eagles Utrecht staat 1-1. Groningen NEC is 5-2. Ajax won vanmiddag bij Roda met 2-1. En straks om half vijf PSV tegen ADO. Tot zo. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. De schaduwpremier wordt hier in Den Haag genoemd.